Hij leeft gewoon nog. Hij bekijkt ons vanaf een afstand. Beschouwt hij ons allemaal een beetje. Ondertussen is hij op de vlucht. Waar is Tom? Die vraag houdt in december 2016 een groot deel van Terschelling zo'n twee weken lang bezig. De eerste dag dacht ik van hij. Die, die vrijdag dacht ik hij is, hij is er niet meer. Die heb, zo heb ik die zaterdag ook gezocht. En toen, ik weet niet, zondag... Je ook idee, ja, hij kan ook nog wel eens hier ergens zwerven. Dit is Sterk Water. Een podcast met verhalen over Terschelling. Aflevering 6, Vermist. De 63-jarige Tom Kok van Terschelling wordt sinds donderdag vermist. Op het Wadeneiland is daarom een grote zoekactie gestaan door zo'n 150 mensen... Eilandbewoners te paat, politie met speurhonden en een vliegtuig van de kustwacht zochten zaterdag samen naar de vermiste medewerker van de plaatselijke VVV. Als ik met die honden uitging, ik was, liep natuurlijk te zoeken, maar iedereen die ik tegenkwam die de honden uitliep, iedereen zocht. Dit is Walter, een vriend van Tom. En je merkte ook, iedereen zei ja, gisteren ben ik daar geweest, dus ik loop vandaag een andere route. Denk ik denk ja, dat is wel superstrak hoor. Iedereen koppelt ook weer aan je terug van, ik ben daar geweest. Ik ben even bij de bunkers gaan kijken. Ik ben eventjes uh, het rondje uh, door het rozenlaantje heb ik even gemaakt. Peer is ook een vriend van Tom. Hij en Walter maken zich ernstige zorgen. Het is namelijk niet de eerste keer dat Tom vermist is. 25 jaar geleden heeft ook het hele eiland naar hem gezocht. Toen werd Tom in de duinen gevonden. De jaren daarna had Tom goede en slechte periodes. Dat wisten Peer en Walter. Dus toen ze zo'n vijf jaar geleden bevriend raakten... gingen ze iedere maandag bij hem eten. Hij kon verschrikkelijk goed koken. Ik denk dat we twee, drie keer per jaar niet gingen. Voor de rest gingen we, gingen we iedere week. Lekker ahoeren, borrelen, weet ik veel. Bij mij thuis hield iedereen de rekening mee maandag. Daar kon je niks plannen. En bij Peer ook niet. Maar dan gingen we naar Tom. Nadat de vrouw van Tom twaalf jaar geleden overleed... ...heeft hij nooit meer een vaste relatie gehad. Tom woont alleen. Om te kijken of er aanwijzingen zijn, misschien een afscheidsbrief... ...gaan Walter en Peer op onderzoek in zijn huis. Het was rommelig, maar niet heel veel anders dan zoals wij het uh, kenden. Een beetje stoffig, uh, overal spullen. Wij vonden allemaal topografische kaarten op zijn tafeltje voor zijn bank. En toen bleek dat zijn lievelingskameraadje niet meer thuis was... Tom, Peer en Walter kennen elkaar via de Terschellinger Filmdagen. Op de middelbare school deden ze tot voor kort filmprojecten Gouden Seal. Ze leerden kinderen filmen, monteren, acteren en een script schrijven. Tom werkte zelf ook aan een scenario. Tom was bezig met een, een script aan het schrijven over een, een plek zoals Terschelling. Met als hoofdpersoon een, een man die zich daar niet helemaal gekend voelt in de gemeenschap. Dus toen ging bij ons ook de alarmbellen af van, nou, hij zou zijn script wel eens uh, werkelijk uh, ja, kunnen gaan uh, ja, verfilmen of verdoen, hoe noem je dat? De cashier van de supermarkt vertelt dat Tom een flink aantal pakjes sigaretten heeft ingeslagen. We hadden al bedacht van, hij heeft een hut gemaakt waar hij zich s'nachts uh, verschuilt. En als het donker wordt, dan kan hij veilig naar buiten en dan uh, kan hij uh, richting de bewoonde wereld wellicht een week na zijn vermissing komt er een bericht binnen bij de politie. Een aantal kinderen heeft Tom gezien. Toen werd het verhaal het werd alleen maar bizarder en bizarder in onze beleving. Toen was het idee van oké, okay, geef hem de rust om, hem, om zelf naar ons toe te komen. Want je moet je voorstellen dat als je door de duinen loopt... En je ziet daar een, uh, tientallen mensen met gekleurde hesjes of, uh, op streep lopen om de boel uit te kammen. En als je dat ziet, dan kan je wel concluderen: Ze zijn op zoek naar mij. Wat ga je dan doen? Blijf je dan weg? Blijf je dan langer verschuilen? Dus toen was het besluit ook om even niet te zoeken. Om hem de tijd te gunnen. En dat heeft een aantal dagen geduurd. En toen waren we het zat. Peer en Walter gaan weer zoeken. Maar dit keer pakken ze het anders aan. Peer zet bijvoorbeeld niet meer op Facebook waar ze die dag gaan zoeken. Want stel je voor dat Tom die berichten s'nachts bijvoorbeeld ook las, dan wist hij dus wat ons plan was. Dus dat probeerden we een beetje wat te verhullen, maar wel aan het eind van de dag. Er waren zo verschrikkelijk veel mensen op het eiland die meeleefden uh, in dit hele proces. Uh, om toch hun op de hoogte te houden van wat de vorderingen waren, Want Helemaal gek van alle berichtjes en trouwens ook heel veel lieve persoonlijke berichtjes van mensen uit heel Nederland die soortgelijke dingen hadden gehad en die met tips kwamen zoals uh, uh, hang voedsel op een, op een aantal plekken in een plastic zak en, en zeg het is voor jou, leg er een deken bij Tom, dit is voor jou, morgen hang ik hier nieuw voedsel neer. Er gebeuren een aantal verdachte dingen. Als de neef van Tom een keer s'nachts gaat zoeken, ziet hij een lichtje schijnen. Ja, dat zou heel goed Tom kunnen zijn. En al zoekend op topografische kaarten, van, nou ja, dan zou hij daar moeten hebben gelopen. En dan ga je daar wandelen. En uiteindelijk vind je bijvoorbeeld daar een, een plastic zak van een heren speciaal zaak uit Assen. Waar Tom heel veel mee had en waar Tom ook zijn kleren kocht. Maar wat bleek nou, die zaak bestaat al twee jaar niet meer. Nou ja, Tom zou absoluut zo'n plastic zak daar neer hebben kunnen gelegd. Om vervolgens een soort van dwaalspoor uit te zetten en zelf weer... ...wellicht richting Ooswaarts te trekken. Het wordt, er, het wordt een kat-en-muisspel wordt het. Dus blijkbaar doet Tom die doet een set. En wij moeten daarop gaan reageren. Maar wat is dan zijn denkwijze? Dus je gaat in een soort van schaakspel. Sherlock Holmes ben je aan het prakasseren en dan denken... aan logische plekken waar hij zich zou kunnen schuilhouden... Op een gegeven moment toen hebben we ook met, uh, met zo'n warmtecamera en zo'n uh, zo nachtkijkers. Zijn we met z'n tweeën, gingen we s'nachts uh, over het strand, gingen we naar een vijf in de buurt. En dan gingen we over al die duinen rijden richting het bos. Dus wie weet zie je hem daar, want je kan met die dingen echt akelig ver kijken. Maar ja, eet je dan midden in de nacht, dan zit je daar. Op een gegeven moment zei ik tegen Pierre, wat doe je hier joh? Dit, dit is, dan komen we er ook achter hoe immens groot dit eiland is. Als je hier wilt verstoppen kan dat, ja dat kan heel goed. Peer en Walter kwamen twee weken lang de duinen en bossen uit. Honderden eilanders helpen. Maar Tom wordt niet gevonden. Op de dag na kerst komt dan eindelijk het verlossende woord. Ja, op, een, op een klein afstandje zag ik uh, iets leren, waarvan ik in eerste instantie niet in de gaten had wat, uh, wat het zou kunnen zijn. En toen ik dichterbij kwam toen, uh, ja, toen was het mij al duidelijk... Alsof hij gewoon daar in slaap gevallen was. Dit is Buren, Oud vuurtorenwachter, jutter, koetsier van Huifkar en groot liefhebber van natuurgebied de Bosplaat. Dus ik ben eh, naar hem toegelopen. En eh, ja, dan sta je daar in de middel of nowhere. Wat moet je? Dan kan je 1 en 2 bellen, maar dan weet je zeker dat het eh, heel moeilijk wordt. Als ik uh, 112 bel en ik geef aan dat ik op de koppen van 28 sta, op de oostkant van de koppen van 28... dat men niet gelijk in de gaten heeft waar uh, dat ik mij bevind. Dus ik heb een, uh, ja, een eilander politieagent, uh, ja, goede kennis van me, dat uh, doe Die heb ik gebeld. Ik zeg tegen hem, heb jij dienst? Hij zei, wat is er dan los? Ik zeg, nou, gaan nou, ga het aan. Hij zegt, is het Tom Kok. Het is Tom. De zoektocht is voorbij. Tom die was al eerder weg geweest. De eerste keer vonden we hem in de buurt van Duimmeertje. Ik liep vlak in de buurt van de Vinder. En nu, 25 jaar later, vindt Gosse Tom opnieuw. Het heeft misschien zo moeten wezen. Ik hoopte eigenlijk in eerste instantie dat het een, een vreemde drenkeling zou zijn... ...want dat is, ja, dat is toch verder weg. Ja, het zat eraan te komen, dit is het. En je baalt enorm waar we hem dan niet... ...waarom hebben we hem niet gevonden? Zo groot is dit eigenlijk nog niet. Maar ja, groot genoeg, als je echt niet gevonden wil worden, geen enkel probleem. We hebben al een aantal jaren het idee gehad dat dit... ...een, een bewijs van onvermijdelijk iets zou zijn. Tom heeft niet goed genoeg in de gaten gehad hoe, hoeveel die wel betekend heeft voor andere mensen. Toen we in de kerk zaten tijdens de dienst, een hele gevulde kerk, kwamen allemaal van die kinderen die kwamen binnen met hun ouders of alleen of met elkaar. Dat zegt wel wat over wat wij bij Tom hebben meegemaakt in, in het clubhuis. De dag na de begrafenis rijden Peer en Walter met gossen naar de plek waar Tom gevonden is. Wie weet vinden ze aanwijzingen waar hij de afgelopen weken heeft gezeten. Maar ze vinden niets. Met metaaldetectors komen ze de volgende dag terug. Ze hopen de camera te vinden. Wie weet zijn daar antwoorden op te vinden. Maar de camera blijft onvindbaar. Wat heeft hem gedreven om nog twee weken over dit eiland te, te zwerven? Is dat toch niet durven? Is dat, he, is dat twijfel of is dat, moest hij toch nog iets doen? Die camera is nooit gevonden. Er schijnt ook een laptop te zijn die niet gevonden is. Ja, waar ligt dat spul? Gaan we dat over een paar jaar toevallig vinden? Of gaan we dan nog eens heel actief naar zoeken? Als iemand niet geholpen en niet gevonden wil worden, dan kan dat. Hoe hard iedereen ook naar je zoekt. Zelfs op een eiland. Er waren er zoveel mensen die betrokken waren bij de zoektocht. Hoe krijg je dit voor elkaar? Hebben we te moeilijk gezocht? Zat hij misschien wel bij iemand in een schuurtje? Zat hij om de hoek in de bosjes van de gemeente? Ja, wie zegt het? het is, soms denk je te moeilijk. Soms moet je echt uitzoomen en terug naar iets wat heel simpel zo voor de hand ligt. Maar ja, het heeft ook geen enkele zin om daar heel lang bij te stil te staan. Dat verandert het resultaat niet. Je weet het nog steeds niet wat de feiten, wat de werkelijke feiten zijn. Dat weet alleen Tom Kok. En die is er niet meer. Dus ja, hoe gek, hoe gek? Hoe ver moet je gaan? Geen idee. Terschelling. 30 kilometer lang. 4800 inwoners. En omringd door zee. Als om half zes de laatste boot naar Harlingen vaart... kom je er niet zo makkelijk meer vanaf. Het is een soort van Disney World... met allerlei rare stripfiguren. En of je elkaar... nou wel of niet mag, je hebt het met elkaar te doen. En daardoor... Sta je voor elkaar. Dus als er iemand vermist is, of iemand zou failliet zijn, of wat dan ook, en dan, dan wordt die groep die zorgen voor je. Het is toch dat burenplicht-gevoel. Ja, dat is het.